De one and only. Dion Sydney. is al meteen. Na die klok van 11 uur. Een dampende set. En als ik zeg dampend. Dan bedoel ik ook echt dampend. DJJK. Een uur lang non-stop. In de mix. Op jouw Steve Hemsant wordt. Zie je het in de house. En al meteen. Krijgen we een beetje turbulentie. Oftewel de nieuwe. Steve Aoki. Kijk, Luke. Turbulent. Je zo. Onder meer in de set van DJJK. Dit is een ritme van CFM. Dit is hier. Hi. Uh -huh. Na deze turbulentie is alweer een einde gekomen aan jou. op CFM Zandvoort. Vrijdagavond sluiten we in stijl af. Met Sandy Riviera. Love. Dit was Zie het. Bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag ben ik weer. DJ KK, DJ Dion Sydney En u weet ook wel DJ Ramonski. Ik zeg tot volgende week. Tot Zie het.